Ook nog tegen de prijzen van 2025. Kom naar Keukenkampioen. Of 35 jaar kampioen in keukens. Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen. Nee. Proteïne shakes. Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne. Lekker bezig. Milner. I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 De ideale zakelijke rekening. Nu de eerste twaalf maanden gratis. Knap, de bank voor zzp'ers. Hé hey, jij daar, wij zijn Eurojackpot. De loterij met twee trekkingen per week. Dat is op dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. Ben jij klaar om alles uit je leven te halen? Pak dan nu je kans. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse loterij. Speelbewust 18+. Plus. Wie reist met NS, reist net even anders. Door bijvoorbeeld met de trein een dagje weg te gaan. Ja, wij reizen groen, zonder moeite te doen. Ah, zo reis je lekker zonder uitstoot. En met een goed gevoel. Zo gaan we iedere dag vooruit. Stap je ook in? Boek de mooiste bestemmingen voor de mei- en zomervakantie op dreizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste vroegboekdienst d reizen Live your dreams. Dag, liefie. Mama houdt van jou. Eerste schooldag? Ja, pff, zo lastig. Het wint hoor. Echt. Zin in een koffietje? Ja, lekker. Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen? Je voelt je thuis, Waar je douwe echt best Profiteer nu van de allerbeste vroegboekdienst. D-Reizen. Live your dreams.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 via je smart speaker. app in de Randstad en Limburg op FM... en in heel Nederland op DAW+. ANP Nieuws. Goedemiddag, ik ben Daphne van der Meijs. De eigenaar van het Zwitserse café, waar met oud en nieuw brand was, is aangehouden. Hij werd vandaag verhoord. Bij de brand vielen zeker 40 doden, tientallen mensen raakten gewond. Het lijkt erop dat er te weinig vluchtwegen waren. Ook was er al jarenlang geen controle geweest. In Groningen zijn problemen op de weg door de sneeuw. Op sommige plekken kwamen auto's vast te zitten in de sneeuw of geleden in de sloot. Een paar wegen zijn helemaal niet meer begaanbaar, die zijn dicht. De veiligheidsregio roept op om alleen op pad te gaan als je echt weg moet. Nu in het zuiden van het land de sneeuw aan het smelten is, wordt de schade aan wegen zichtbaar, meldt Omroep Brabant. Er zijn al twee spoedreparaties geweest omdat er gaten in de weg zitten. Die zijn onder meer ontstaan door het zout. Daar was in een paar gemeenten tekort aan, maar de voorraden zijn weer aangevuld. In de zoektocht naar een nieuwe Tilburgse burgemeester is vorig jaar informatie gelekt, maar het OM gaat geen verder onderzoek doen. Ze hebben het veel te druk en de kans is klein dat er een verdachte wordt gevonden, zegt justitie. De sollicitatiebrief van groenlinks pvda lid Esma Lalla kwam bij het Brabants Dagblad terecht. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht op veel plaatsen sneeuw en het vriest een paar graden. Morgenochtend nog wat sneeuw, verder is het droog. Het blijft de hele dag net onder nul. Dit was het nieuws op Slam. 4 uur geweest. Goedemiddag. De vrijdagmiddagspits krijg je van me door Flitsmeister. Files langer dan een kwartier. De A27, Gorkum Utrecht tussen Noorderloos en Everdinger. Daar 38 minuten, 7 kilometer door een auto met pech. De A27, Gorkum Breda tussen Brug over de Dongen en Oosterhout Zuid. Daar 17 minuten, 3 kilometer, ook door een auto met pech. Dan de A58, Tilburg-Breda tussen Tilburg-Reeshof en Bavel. 24 minuten, 6 kilometer. En de andere kant op Breda-Tilburg tussen Bavel en Tilburg-Reeshof. Daar 17 minuten, 5 kilometer. Eén snelheidscours. Controle. gezien op de A12 richting Gouda bij op pas op je snelheid bij 28.8. Over een paar minuten een uur lang in de mix. Joe Cory. De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door BusVan.nl. De bus van aannemers, de bus van ondernemers, pakketbezorgers tot de bus van jou Vind de gebruikte bedrijfsbus van je dromen op BusVan.nl. Het is nu al zomerseil bij Toei.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 Fans van Voordeel opgelet. De feestdagen zijn voorbij, maar het feest gaat gewoon door. Met zes vezelrijke volkorenbollen voor maar 99 cent. En één ster beter levig gehakt twee voor maar 1,49. Fans van Voordeel. Aldi. Ze zijn er weer, de gigagamma Deals. Nu 1 plus 1 gratis op zwaarmetalen opbergrek.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 Nu bij Quantum. Alle populaire gordijnen gratis op maat gemaakt. Quantum, de nummer 1 in raamdecoratie. Hoe leuk is dat? Quantum. Met 463,9 miljoen heeft de Postcode Loterij dit jaar meer prijzen en cadeaus dan ooit. Speel mee op postcodeloterij.nl. 18 plus speelbewust. Er valt zoveel meer te genieten wanneer u in Emirates Economy Class vliegt. Meer beenruimte, heerlijke regionaal geïnspireerde gerechten... Gratis drankjes zoveel u wilt. En met de laatste films, series, muziek en livesport zo'n beetje het beste entertainment in de lucht. En onze familieservices maken uw reis eenvoudig en leuk. Plan uw volgende reis en laat de vakantie al aan boord beginnen in Emirates Economy Class. Vlieg Emirates, vlieg beter. Nu bij Plus, euroweken Met deze week heel veel aanbiedingen voor 1 euro.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 Open vanaf 29 maart in Disneyland Parijs. Shop nu bij XXL Nutrition. De grootste in sportvoeding. Zo, voor jou dame. Wow.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 Het is weer Hamster bij Albert Heijn. Met meer dan 1000 producten, tweede gratis. Met deze week in de bonus: alle AMERC proteïne eetzuivel tweede gratis. Boeie. Alle bolletje crackers en klekkebreut, tweede gratis. Lekker hoor. haarverzorging en styling, ook tweede gratis. Zoé. En een looppad van Betersport, 50% lager dan de adviesprijs. De meeste en de beste aanbiedingen. Yes! Hamster! Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Wat denk je van de Google Pixel 10 Pro? Nu met extra veel voordeel en een jaar lang Google AI Pro cadeau. Ter waarde van 219 euro. Ga snel naar odido.nl. Tot zo. Hey, kijk eens rond in je kamer. Saaien? hè!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 Maak bij Slam kans op een onvergetelijke trip voor jou en drie vrienden naar Las Vegas. En waag de gok van je leven. Maandagochtend, een nieuwe ronde. Slam. Niks Sorry, Slam. En dan gaan we weer. Slam. Ik kan me niet voorstellen dat deze man goede voornemens heeft. De man loopt standaard rond, zonder shirt. Ik snap ik wel waarom. Hij is het, het droomlichaam van iedere man, denk ik. En daarnaast ook een droombaan van velen. Volgende week staat hij in Washington te draaien. En nu een uur lang hier zo in de Slam Mix Marathon. Joel Corey. Hij draait af met zijn nieuwste track samen met Jam Cook. Het is Daydream in de Mix Marathon bij Slam. mm -hmm. winter als je naar buiten kijkt. Veel plekken in Nederland is het weer aan het sneeuwen. Hier gewoon de heeste hits in de mix. Door dus Joel Corey een uur lang in de mixmarathon bij Slam. Jennifer Lopez, zijn eigen nummer, get right in zijn VIP-mix. Ik zag waar Joel Corey is nu. 20 graden, nou misschien wel 30. Volle bak zon op het strand van Thailand. Daar bevindt hij zich nu. Ja, dat is wel een andere koek dan als we nu even naar buiten kijken. Het sneeuwt hier, het is koud en het blijft koud. Min 15 graden wordt er voorspeld dit weekend. Nou, trek die uh, dikke wintermuts en die dikke winterjas en die wanten maar aan. Je hebt het nodig. Of warm jezelf lekker op met de Slam Mix Marathon. Wat voel je uit, kom maar door via de Slam App. Dit is Joe kooi in de Mix. Wrap the down you know bop pop, yo pop. Get into overtime welcome to the space jam here's your chance do your dance at the space jam Dit is de Mix-marathon. Ja, en Joe corry hij is er ook vaak genoeg te vinden. Las Vegas, je kan er ook naartoe. Wij van Slam sturen hier met drie vrienden naar Las Vegas... voor de gok van je leven. 2026 euro moet je inzetten in zo'n immens casino in Vegas. En dan is het alles of niets. Maak je er, dan moet ik gaan rekenen, 4052 euro van... of blijft het bij 0 euro. Hoe maak je kans op die trip naar Las Vegas heel simpel? Stuur Vegas en je leeftijd via een appje in de Slam-app... Word je vanaf maandag teruggebeld, dan doe je mee aan de gok van je leven. Wie weet ga je over een paar weken wel naar Las Vegas. Dit is de Mix Marathon. Show nu. in de mix, Joel Corry bij Slam. Lipstick als laatste daarvoor nog zijn nieuwste met uh, Amy Flynn. Your the faces in de VIP mix. Zo meteen vanaf 5 uur de 15 heeste dance tracks van dit moment. De mix marathon chart komt eraan binnen een paar minuutjes. Slam mix marathon elke vrijdag 24 uur in de mix.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 Quantum. Met 463,9 miljoen heeft de Postcode Loterij dit jaar meer prijs en cadeaus dan ooit. Speel mee op postcodeloterij.nl. 18 plus speelbewust. Pap, gaan we deze zomer nog op vakantie? Daar ben ik echt zin aan in. Ja, natuurlijk. Papa heeft al geboekt. Nu al? Jazeker, want bij Prijsvrij Vakanties krijg je nu de hoogste korting tijdens de super vroeg Prijsvrij Vakanties, jouw zorgeloze reis voor de beste prijs. Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw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 Het is sale bij Bol met kortingen waar je ja tegen zegt. Zoals opbergboxen van onder andere Iris. Nu met tot 20% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle kortingen bij Bol. Nu tot 50% korting op heel veel artikelen. Neem die stap. Schap nou. Een speech geven aan je 20 medewerkers en dan weer een verhaaltje aan je twee kinderen. Als ondernemer lopen werk en privé vaak in elkaar over. Ook financieel. Onze experts bieden je overzicht, zakelijk en privé. Plan een persoonlijk gesprek op abnamro.nl slash vooruitkijken. Voor ieder begin. ABN AMRO.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 Kom kijken bij Grand Optical Kom kijken naar de grootste en nieuwste collectie designerbrillen Grand Optical heeft alle topmerken Dus kom kijken en ontdek jouw geweldige nieuwe look Kom gezien worden En krijg nu de tweede designerbril cadeau Bij Grand Optical Voorwaarden op grandoptical.nl Er zit meer van en voordeel in de full hybrids van Toyota Zoals de nieuwe Toyota Yaris Cross Nu met 1500 euro extra inruilvoordeel Check het op toyota.nl Gun jezelf die Holland-Amerika Land Cruise. Boek alvast de Noord-Europa Cruise voor volgend jaar en profiteer van veel vroegboekvoordeel. Ontdek je cruise op hollandamerika.com. Wow, zet die chocomal maar op het vuur. Zet je er straks ook lekker warmpies bij. Als het sneeuwt of oh, aangelt. Als hij van je fiets waait. Of overal kletsnat aankomt. Zo, mok warme chocomal ah, maakt de heel je winter goed. Lies niets van het spektakel in de divisie? Volg het hele weekend live op ESPN. Na lang twijfelen weet je het zeker. Jij begint voor jezelf. Je inschrijving, klaar. Je nieuwe website, klaar. En eerste factuur...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 Klaar voor de start met de zakelijke aansprakelijkheids- en reisbijstandsverzekering van Interpolis. Nu het eerste halfjaar gratis. Verkrijgbaar via Rabobank. Deze commercial van Maggi duurt 10 seconden. Net zo lang als nodig is om je reis onweerstaanbaar lekker te maken. Met een Maggi-bouillonblokje. Een beetje van jezelf en een beetje van Maggi. De mealdeal van KFC. Burger, tenders, frietjes en een drankje voor 4,99. Nu je vakantie met vroegboekkorting tot 400 euro. Op zinweb.nl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 Smart Speaker. App in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DHB. Goedemiddag, ik ben Daphne van der Meijs. Er is een belangrijke stap gezet naar een nieuw kabinet... maar dan wel een minderheidskabinet, laat D66-leider Jette weten... na gesprekken op het Hilversumse landgoed, de Zwaluwenberg. Hij wil gaan samenwerken met CDA en VVD. Die partijen hebben samen 66 zetel in de Kamer... maar is niet genoeg voor een meerderheid. De eigenaar van de uitgebrande skibar in het Zwitserse Grand Montana is opgepakt. Hij moest vandaag met zijn vrouw bij de rechter komen voor verhoor en mag niet meer naar huis. Zijn vrouw wordt ook verdacht, maar is niet vastgezet. Bij de brand kwamen meer dan 40 mensen om, ook raakten tientallen mensen zwaar gewond. Het ziet naar uit dat er morgen geen annuleringen zijn bij KLM op Schiphol. Dat was de afgelopen dagen wel zo en dat kwam door het winterweer. Zo'n 300.000 passagiers hebben daar last van gehad. Morgen verwacht de luchtvaartmaatschappij geen problemen. De bijenkorf gaat banen schrappen, meldt de NOS. Het gaat om meer dan 150 banen, de meeste in de winkels zelf door het hele land. Alle zeven winkels die de bijenkorf nu nog heeft, blijven wel open. Het schrappen van de banen is volgens het bedrijf nodig omdat er steeds meer online wordt gekocht. En dan nu het weer van weer online. Vanavond en vannacht op veel plaatsen sneeuw en het vriest.